Goedenavond, ik ben Stef Bandstra en dit is het nieuws van NWS op 3. Een ontsnapte TBS'er heeft dat middag waarschijnlijk een vrouw neergestoken in Soest. De verdachte zat vast in een TBS-kliniek in Nijmegen en ging er tijdens begeleid verlof vandoor. De TBS'er werd later opgepakt in Zuid-Holland en de politie houdt er rekening mee dat de twee elkaar kennen. Het feit dat de, de, de man ontsnapt is in Nijmegen in Soest een vrouw neersteekt en een lansingaland uh, uiteindelijk wordt aangehouden... dat geeft allerlei vragen in welke hoedanigheid dat heeft plaatsgevonden. Het scenario dat ze elkaar kennen is natuurlijk wel reëel. De vrouw werd meerdere keren gestoken en ze ligt nu in stabiele toestand in het ziekenhuis. Amsterdam komt met maatregelen om te voorkomen dat er nog meer toeristen naar de hoofdstad komen... In een deel van de binnenstad waar nu al geen alcohol meer op straat gedronken mag worden, mag straks ook niet meer gebloot worden. In andere delen dus wel. En dat is toch een beetje goed nieuws voor deze toeristen die maar voor één ding komen: to uh, smoke cannabis and get high and uh, have a good time. Here for the weeds, to be honest. De gemeente onderzoekt nog of het mogelijk is om coffeeshops om 4 uur smiddags te sluiten ook worden over twee jaar touringcars geweerd binnen de ring. die hordes mensen afzetten voor vrijgezelle feestjes. de toeristenbelasting gaat niet omhoog en daar waren veel hotels bang voor. En terwijl wij ons nog tonnetje rondeten in de pepernoten, zijn ze in de dierentuin in Londen al met Kerst bezig. De leeuwen, meerkatten en de doodshoofdaapjes zijn al helemaal in de kerstsferen. I think it's it's it's really important to share Christmas with the animals, not just our visitors, but it's it's also really important that the animals join in. They've got advent calendars. If you're a lion, lots of nutmeg and cinnamon has been put around the enclosure, some scent trails to encourage those natural behaviors. Met allemaal geurtjes dus speciale adventskalender voor de Leeuwen en die is wat anders dan de menselijke variant. Uh, the treat if you're a lion is a big piece of meat. So unlike most people's advent calendars, I know I certainly wouldn't want that in my advent calendar, but the lions are really happy to get something like that. And it's gone down really really well this morning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 ja, dan hadden we vier nummers. Het, uh, twee keer zingen en ja. tien minuten solo. Maar was het al het punt wat je kwam? Nee, de nee, de dat was, was echt wel... Ja, wij spelen nummers van Eric Clapton en de Elman Brothers. Brothers. Oké. Okay, ja. En een beetje Lou Reed-achtige... Maar dan lag de lat al aardig hoog. Ja, zeker. Zeker. Dus het ging je wel gemakkelijk af ook? Uh, nou, op een gegeven moment uh, uh, wilde ik niks anders meer. Ik bedoel, ik ging niet meer naar school. Ik, zat, ik, had, ik had een elektrische gitaar. En het voordeel van een elektrische gitaar, als er geen versterker bij zit... is dat je de hele nacht erop kan toppen, zonder dat ik iemand er last van ja. heeft. Ja. En dat, was ik, dat deed ik dus ja. ook. Maar je had wel, volgens mij wel een goede omgeving in Amsterdam. Hè? Veel andere muziek. Ja, het was zo. ook het, uh, het leuke. was Die, die jongen waar ik daar vaak naartoe vluchtte, ja. die kwam een heel groot gezin. En die had oudere broers. Oké. Okay. En, ja. en hij was een nakomertje. En die, ja, van hen had hij die al die kennis. Ja. Hij had ja. alle goede muziek. En zijn oudere broer zat in een, in een vrij bekende band al in, in uh, okay. dorp, die heette ja. Garden. Onder andere met Rob Schouten, een bekende gitaris later. Ja. En Jan van der Meij, die daarin okay. gespeeld heeft. Ja. Dus uh, ja, die hielpen ons ook een beetje. Als ja. wij naar een optreden, ja, dan kregen wij versterkertjes en dingetjes. Oh, het is... En die ja. vonden het hartstikke ja. leuk dat, uh, ja. dat die jonge gastjes <laughs> al. Uh, en ja, ook wel eens een met bij hun doen. en zo. En, uh, oh, te gek, ja. Ja, dus dat, ja. Uh, ja en het is dus leuk. Ik heb sinds heel lang weer contact met die jongens. Oké. Okay. Met, ja. met die oudste broer dus. En uh, zijn middelste ja. broer. En uh, Anton heet die Anton ja. zelf. Was gisteren al bij hem. en uh, Dat is ja. heel leuk. Uh, ja, leuk ook. Dus die nou, zie ja. ik gewoon ook weer regelmatig. En, uh, en wordt het dan een reunie? Of, uh... Nou, dat hebben we wel gehad. Een jaar ja. of tien geleden, ja. Dat was wel echt uh, ook helemaal... ...instrumenten mee, een beetje spelen. Ja, Oké, okay, ja. Ja, want ja, Oostdorp was toch denk ik een uh, beetje besloten gemeenschap al, hè? Of toen? Ja, het, ja, het, was, het was ook eigenlijk wel een eiland. Want je, je had dan, uh, als je naar de start had je één trim. <laughs> ja. ja, en die had dan helemaal die Cornelis Lelie af, en het was inderdaad alsof je van de stad ja, uh, dat was over een uh, soort dijk en dan kwam je in, de, in Osdorp. Ja, en dat, ja, daar zat inderdaad een hele grote, een paar ja. kilometer tussen. Dus je woont er niet meer? Nee, ja. ik woon er al heel lang niet meer. oké nee, ja okay. nee. nee, uh,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 Waar we langzaam een beetje ja. naar de jazz -rock aan het gaan. Oh, oké. Okay. Dus uh, oh, ja, hè, ja. een beetje Chick Corea en zo, Return to Forever. En, oh, uh, oh, ja, mooie uh, muziek. Aldemir yes. Holla en, ja. en nou, uh, John McLaughlin. Nu moet ik ingrijpen. Of <laughs> hey, hij een hey, punkman is, hij, hij is nog steeds, tenminste hij, toen hij daarmee in aanraking kwam, weet hij natuurlijk een punk, maar, maar hij heeft die mentaliteit nog steeds.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 Ja, dat die mentaliteit en, van die punten Nog steeds. Maar dat ontdekte ik ook wel tijdens het punt zijn. Want toen ging ik er een beetje in verdiepen. En uh, ja, dan hoor je de sekspistels en die teksten. Dat is natuurlijk. Ja. En toen uh, had ik ook zoiets, oh ja, daar is het ook op gebaseerd. Het is ook een beetje protesten tegen, zoals het in Engeland ging, die armoede daar. En, uh, ja, afzetten tegen de ja. burgermaatschappij. Ja. Ja. Denk ik ja. En, en ja. doe het yourself. hè? Doe het ja. uh, ja. niet wachten op een platenmaatschappij. Nee, ja. gewoon. Hup, uh, ja. Niet te oefenen, beginnen. Ja, ja, ja. spelen. Ja. En ja, dat vond ik er wel leuk aan. Dat vrije en dat uh, toch ja, dat een beetje zeker. dat... Uh, en in ja. het begin was het in Amsterdam natuurlijk ook wel gelieerd aan de kraakbeweging. Of ja, had daar, je daar niet... Nee, daar had ik ook niet zoveel mee op. En ook ja. niet mee te maken. Dat, dat, uh, nee. was het was in Amsterdam toch een ding wat in het paradies in plaatsen. Zoals, uh, hoe heet het, ik denk ook weer daar op een van die grachten. Frankrijk... En nou ja, dat is, ja. Later, dat is, dat is wel zo'n Ja, ik vind het niet Nsc. Maar. maar in Paradiso was een hele levende geschiedenis. Alles wat er in Engeland gebeurde kwam ook wel naar Paradiso ja. toe. Maar alles wordt ook getroebleerd. Ik bedoel, sekspistels zijn daar geweest. Als je de mensen hoort praten die bij dat concert geweest zijn, had je vijf, zes keer Paradiso haar kunnen verkopen. Ja. En dat was nog niet ja. eens voor, voor de helft vol toen de sekspistels daar speelden. Dus ja. er komt ook een hele hoop, hoe heet ik, bij. Hè? Fantasie. Ja. Ja. Maar dan, iedereen is daar wel geweest. En wij, konden, wij zaten wel in beentjes. Waardoor je het voorprogramma kon doen of wat dan ook. Weet je wel. Anders zo gaat het, komt het ja. van het heen. Jullie hebben ze allebei bij gezien? Seks, ik seks. heb ze nee, zeker gezien. Ik ik ja, niet. He? Nee, Johnny Rotten met een... P.T.T. post postzak aan, die over zijn hoofd heen getrokken. Nee, en dat niet. was ook samen met twee andere bands, de Vibrators, die waren al wat ouder eigenlijk, ja, en, ja. en de Heartbreakers, met Johnny Tunnels. Ja, daar heb ik nog een vol programma voor gedaan in, uh, in Arnhem, in de Stokvishal. Ja, ik heb ja, ook in de Stokvishal, stokvishal, stokvishal, stokvishal gespeeld, ja. maar dan ja. met uh, Madness gewoon. Ja, dat was met de, stokvishal. de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 Jan Bik van de, van de Seks en de barenclubs. Want In het begin heette wij ook GB, ja? en okay, Bik, GB en de Softies. Jan Bik, GB en de Softies. Daar had die, die hij had, uh, nou dus een PA bij geregeld en een busje ja. en uh, okay. twee roadies. En, uh, dus ik kwam eigenlijk... Uh, in En groepjes. Gespruit, je? Ja. Dus dat, ja, dat, ja, dat, ja, dat, uh, ja, ik stond een keer ergens de jam in de melkweg. Dat, dat deed je dan. Uh, een beetje zo, een beetje... Uh, uh, dat, ook van die elle lange ja. schemaatjes. En, uh, ja. en toen kwamen er ook twee jongens naar me toe, uh, die zeiden, wil jij niet in een punkband spelen? Ik zei, punk? punk ja, nee. Hij ja, ja. was ook wel een mooie jongen. Oh, zo met Billy Idol ook, zeg maar dat. Dat ja. had hij ook. Ze okay. straalde iets uit. Maar vooral veel dames op afgemaakt. Ja. Ja. ja? ja, ja, ja. ja. ja. Ik ben ja. punk. <laughs> nee, maar dat ja.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 voorprogramma uh, van de Boom Down Rats oh nou. en en die ja. drummer en die gitarist die begonnen dan snel maar dat ging dun dun dun dat eindigde dus die die Mick, die was na het optreden was in witheid. hij zei you fired die had ze er meteen uitgegooid en toen zei hij Frank uh, we get another drummer and we don't <laughs> as a three piece ja ja nou zogezegd zogenaamd toen dus kwam de tempo niet volgen ja of zo. toen kwam ja. Joël Komkommer erbij die later nog beroemd is geworden als producent van Sparco. Daar had hij een paar nummer 1 hij. En uh, ja, die kon het lekker, uh, die sloeg het ja, goed ja. vol en die hield het tempo goed. En, uh, ja. en het was een leuke gast. Dus waren met z'n drie ontzettend veel lol. Ja, ja. Het ja. was de hoogte van de punk natuurlijk. Hè? Ja, 70, zeker. In het begin 78, nou, 78 ja. hadden we ja. dus ook een singeltje. Ja, oké. Okay. En dan heel Nederland door? Of ja, ook, dat was, uh, heel Nederland, ja. ja? En uh, ook nog wel eens uh, net over de grens. Ja, en het, nou, dat was wel twee, drie keer in de week. Uh, toen kregen die buurthuizen nog een beetje subsidie. Ja, ja, klopt, dat is ja. nog net. Uh, en je had veel meer van die kleine zaaltjes ja. waar je kon optreden. Ja, ja helemaal. Ik, ik, ik, ik, ik, ik herinner me niet, meer. ik kwam in de, in de raarste dorpjes. Ja. Dat was altijd wel. Ja, en uh, omdat je toch een singeltje op de radio had, die Alfred ja. Lagarde die draaide het uh, vast, oh, oh. Ja. Riepen die mensen om oh, Suicide? Nou, dat spelen we dan drie keer op een avond.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 Want ik was bassist. Ik ben eigenlijk geen bassist, maar ik werd dus als bassist gevraagd. En uh, ja, die gitarist die deed dan zijn slagjes. En ik met die drummer moesten het eigenlijk... Uh, dus dat okay. was wel eens een uh, duimpje. Uh, echt ja? ja een krampje ja. in het duimpje, hoor, na het optreden. Ja. Dat was wel do En het moest steady. Ja. En het was wel... Het was sport, echt. Yeah. Ja. Dus... Uh, en, en ja, snel. Nou, akkoorden verschillen. Je moest er echt bij zijn. Dat, ja, ja. Klinkt mij niet als punk in de oren. Nee, punk was inderdaad ja, recht toe, recht aan. Ja. En, uh, allemaal niet zo belangrijk. Nee, wat maar speelt maar, of maar zo, als je bijvoorbeeld ja. naar de DEMT luistert ook. Ja. Nou, dat is echt zo snel als dat gaat. En, ja. Ja. Ja, wij hadden ook een beetje dat tempo. Die okay. Mick, die, ja. die was ooit uh, was roadmanager van de DEMT. Dus dat okay. was ook de connectie die jij had met ja. Captain Sensible. Die die dus later bij, bij de softies heeft gehaald. Ja. Ja. Toen, uh, toen die vrij was. En dat was ook een leuke gast, jongen. Ik heb... dat was zo en het was zo'n geweldige gozer. hij was zo'n aardige iemand. Ja, en ook, Maar ook dat Engelse fatsoen. En, open, ja. Ja. en als hij een biertje en een sigaretje had, dan was, kon je hem overal neerzetten. Ja, ja. En, en een goede gitarist. Ook nog, ja. ja. Geen drugs toen in die tijd. Ja, zal als nou, nou. Ik, uh, ik, toen ik bij de zorg rookte, ik nog af en toe wel eens een, st een sticky. Maar ja, dat beviel me al eigenlijk helemaal niet meer. Ik had daarvoor nee. ook ja, al wat met andere drugs en daar was ik een beetje allemaal vanaf. En ja. toen kwam Captain Sensible bij en die zei als eerste thema: mij, Frank, als je in een punkband speelt, moet je niet blauwen. Nee, dat hoort niet bij elkaar. Oké. Okay, nou, ja. toen ben ik er ook meteen mee want ik nam van hem alles aan. Dus ja. <laughs> want toen nee. was je 19 nog? Nee, toen was ik 20 inmiddels. Ja, maar die ja, okay. was een paar jaar oud. Ja, al, als ik met hem ja. door Amsterdam liep, nou, dan werden we constant werden we, Ja, ja, Ja. Door, ja. ja moest je handtekeningen geven en zo. Dus naar hem luisterde ik wel. Dus.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 Desse uh, punks. Wat? Geen drugs en zo. Ja, nee, niet echt. Nee, toch niet? Nee. Nou ja, je hebt straight edge punk natuurlijk. Ja, maar ik. Die, die, alles probeert alle, probeer met maar te vangen in termen. Ja, ja, ja, ja maar dat het zijn punk die Punk is die ook gewoon een Amerikaans woord eigenlijk. Gewoon, we taal, al, oh, you punk, dat werd al gebruikt. Ja, dat is een Gangsterfilms gangster, ja. en ja. al dat soort dingen. Heb, nou ja, dat is ja. een ja. opeens Dirty Dirty Harry.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 Well every white man is a racist, or every German a fascist Oh well, not every Frenchie is sexist There's no bad people, there's only some bad individuals But if they're not the enemy, who is?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 we you know the enemy. Who is?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 We hebben hem even over zijn muur heen ja. Nee, je moet zo. Dat is zo, zo. Ja, dat dan konden we konden twee singeltjes maken. En, uh, nou ja, dat is dus gezien. Het tweede singeltje uh, is Jet Boy, Jet Cool geworden. En dat is toch nog wel een grote hit uh, voor de Kabel. want die speelt dat nu nog. Dus, uh, oh, Ja. ja, ja. Dat zegt hij, hij was uh, een paar jaar geleden in Amsterdam. En, uh,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 En die uh, liet die big. Me. I'm not gonna fucking sing this disgusting lyrics. <laughs> uh, no fucking way. Are you kidding me? <laughs> en uh, toen vroegen ze de captain. De, de, <laughs> en die deed het wel. Ja, hij was met me aan. They offered me 100 guilders En I couldn't refuse. <laughs> <laughs> maar hij had er wel gezegd: uh, op voorwaarde dat het niet in Engeland zou uitgebracht uh, zou worden. Oh. Nou, dat is dus mooi wel gebeurd. <laughs> ja. <nee. laughs> Johnny Rotten heeft het nog de single of the week genoemd... in, uh, in Melody Maker. Ah, ja. ja, te gek. Ja. Want die leuk. vond het zo geweldig. Mooie tekst. Die vond het een pistake Of plastic bed one. Ja, ja plastic bed one. Ja. ja, die verhalen komen opeens allemaal boven. Ja, leuk. ja, Heerlijk. Dat was je, Zo ja. lang geleden, jongen. Die niet ja. te geloven. Ja. Ja, en dan associeer je gewoon door... en dan komen we zelf weer dingen naar boven borrelen. Ja, natuurlijk. Dat, zo werkt ja. ja, ja, Oké, okay. maar de softies... Dat...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 En die hebben we nooit meer gezien. Je hebt zo'n auto Ik, had, ik heb later nog wel eens bedacht: was het niet misschien toch een kennis ook van die Big Big? Dat, dat ze dat samen, en dat was een gentleman. Uh, een yeah. gentleman yeah. crook. Met een gentleman's agreement. Ja ja. ja, ja. Dus dat was einde oefening. Nou, die LP hebben we wel gemaakt, maar die is dus ook nooit uitgekomen. Want er was dus ja. ook geen geld meer voor. Ja, die Jan Big haakte af, want die moest weer snel. Ja, die moest weer een seks club openen om dat geld weer terug te. <laughs> <laughs> en die opnames zijn verloren gegaan? Nee, die heb, die, die, die heb je ja, ja, Er is een jongen in Amsterdam die heeft al die opnames nog. En okay. uh, die zegt okay. ook: Ja, kom nou. Want, uh, maar ik heb inmiddels ook een goed record, dat je ook een beetje wat daar blijkt. Ja. ja. En, dan, en hij heeft het op een band, dus dan kan ik dat heel goed van een band recorden. Oké, okay, ja, digitaal uh, maken. Ja, ja. op zo'n Tascam met 0 dB, ja. dat kan je dan weer digitaal in je computers. Ja, dus ja. nou Zoals kan ook ik ook daar ook. nog wel wat mee doen, want dat okay. is toch wel leuk. om. Uh, ja, is zeker leuk. Het nou, was ook een goede plaat, al zeg ik het zelf. Oh. Uh, en daar drumde die Nico Groen ook, uh, die heeft ook die LLP meegedrummet, dus okay. met z'n drieën. En dan speelde ik ook gitaar, dus, okay. dus bas en gitaar. Okay. Ja. Je hebt nooit gezongen? Ja, elke nummer zing ik ook. Ja, ik zong ook altijd mee. Ja, het en, awesome. koortjes en zo. Ja. Maar uh, nee, die Bikke was echt. Uh, ja. Daar kon je niet tegen op. Die had echt wel een goede stem. Ja. En ja, nou, toen hebben we nog een beetje van de zomer daar nog wat optreden. En toen besloot Mik dus, uh, nou, we moeten toch maar naar Engeland. Want uh, ik ben ja. hier wel een beetje uitge. Ja. De grondwetten misschien te heet onder de voeten. Ik weet het allemaal <laughs> niet. Dus toen ben ik nog meegeweest naar Engeland. En daar heb ik een maand of twee gezeten. Ja.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 Dus daar heb ik ook wel meestal aan spelen. <shaped> en dat was een zaal, Dat stond echt een paar duizend so. mensen. Dus dat was wel heel leuk. Yeah. Een mooie verzameling van ik Lemmy van Mothe. Ja, en ik mocht okay. over Lemmy's installatie spelen. En Lemmy, dan denk ik, oh dat is een harde, maar dat is zo'n aardige gast. Ja, kom maar, Frank. Was he, want uh, <laughs>. hij is er niet meer. Ja, hij ja, oh. was, ja. Hij zei, Frank, I'll show you. Die installatie die had een naam, de monster of de dit of zo. I show you how it works. Nou, was ging hij het helemaal afstellen. Voor oh, ik het goed gelap, want hij zei: ja. hij, hij speelde altijd met heel veel. Uh, dat is allemaal op bassen. Dan speelde hij ja. ja, Het is interessant natuurlijk om te weten hoe hij die, die switch maakt naar gitaar. Want volgens mij is Frank een hele goede gitarist. Maar goed, ja, is. maar ik was, ja, ik was bij de Softies de bassist. Er was toen niemand anders. Dus. Oh, ja.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 met YouTube voor de radio speelde. En toen blies Pietersen uh, van Meccano dus. Ja. Die, blies, die blies een uh, versterker op. En toen zei ook die ads meteen, nou take mine en weet je wel oh, niks. En dat ja. was prima. Nou dat kan je en, in Nederland. vergeten. En, en ik een keertje ja. in de Melkweg gehad en we met de Nits speelden. En die waren helemaal precies, nee je mocht niet een tik op hun drumstel, je moest je eigen drumstel op gaan bouwen en al die dingen mm. ja. Veel meer, ja, het weet ik niet, het is waarschijnlijk het Calvinisme wat hier eerst. In ja. Nederland is het allemaal veel makkelijker.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 En als ik daar dus uit dat huis, ik woonde ergens in Camden Town. En uh, als ik daar dus dat huis. En, ja, dan keek ik Nog naar links, en rechts, naar ja. boven. Ik wist totaal niet waar ik was. Nee. Het is zo groot. Uh, we hadden een keer geen geld voor de laatste halte meter ook. Nou, dat lopen we wel even. <laughs> nou, we waren twee uur onderweg hoor. Dus, ja. Ja, ja, ja, ja. Nee, toen ben ik weer, <coughs> toch weer naar Amsterdam gegaan. En, uh,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 En die had ik al eens gezien en die, ja, dat vond ik een heel leuk beentje. Die hadden eigen nummers allemaal en uh, een lekker beetje popmuziek. Hadden een goede drummer, een jonge talentvolle. Ja. En dat, dat, ja, dat trekt mij altijd. Ik ben altijd, eigenlijk wilde ik vroeger drummer worden. Oh, vandaar. Okay. Ja, dat ja. Was, maar ja, dat kon niet in een flat in ons Nee. Ik ben op school regelmatig de klas uitgestuurd, want ik zat al Dat te doen, <lacht> Kan maar nou, eruit. Ja. Rest, ik er weer uit. Daar zit er uit. Dus, ja. ja, dus dat trok mij gewoon, dus daar ben ik bij gaan spelen en uh, nou, dat tijdje heb ik daar, daar een paar optreden okay. mee gedaan. Maar dat was rock- en popmuziek een beetje? Ja, ja, maar ook wel op punk gebaseerd. Oké, okay. ja. ja. ja. Uiteindelijk... ja Toch door die tijdsgeest, ja. denk ik. Ja. Ja. Ja.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 En, um, Want wanneer zijn de Speedfins begonnen? Eigenlijk ook in 76? Uh, 77, 77 70 70 70, ja. ja. Net als okay. de softies. Oké. Okay. Ja. En die waren toch al bekend geworden in Nederland? Hoor, nou, die hadden een goede single. Hè? Die hadden My Generation. En dat sloeg heel erg aan. En dat was geproduceerd door ja, Alfred Lagarde. Ja, okay. ja, kijk, ja. de en, ouderen onder ons kennen dat nog van ja. Beton de en, en die, ook ja, en die had een radioshow. Ja. Uh, eigenlijk dat mocht dat helemaal niet, hè. Maar draaide die nummer, die drie keer eens een uurtje. Ja. ja, dat kon toen nog. <laughs> <laughs> Tegenwoordig mogen ze niks meer spelen, wat ze zelf leuk vonden. Nee, doen. nee, maar dat mocht toen eigenlijk ook ja. niet, maar. Ja, oh, hier staat hij op inderdaad. Ik moet hem ja. hebben, ja. ja ik, Speed Twins triggert uh, bij mij wat. Hè? Ik zat toen op de uh, TU 20 op, op de campus en toen kwam een uh, punt omhoog. Dus op een gegeven moment we zeggen, Nou, een beetje toch geïnteresseerd in waar moet ik naar nou naar luisteren? Hè? En toen zijn de Speed Twins en uh, Eddie en de Hot Rods. Oké, okay, ja. maar zo ben ik bij de Speed Twins. In 1978 heb ik die plaat gekocht, ja, dat was ja. te gek.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 omdat we geen bassist hadden, heb ik toen de, uh, de gitarist van de Vilt gevraagd. Oké, okay, als bassist. Ja, ja. Nou, die vond ik prachtig. Ja. Die, uh, die, die wilden ook wel wat meer dan de Vilt. Die ja. hadden ook niet heel veel werk. Speedwinds was meteen uh, gewoon... Ja? Was ja. vaak optreden. Ja, dat was, echt, ja, Ja, was meteen... Ja, was meteen uh, in eerste instantie. En later ook, toen we die switch hadden gemaakt. En toen mm -hmm. hebben we nog een jaar of twee... Of één jaar als Speedwins had gedaan en toen hebben we de naam veranderd in een name. Oké. Okay, want ja. onder de naam Speedwins kregen wij op een gegeven moment ook niet heel veel werk meer. Want <laughs> dat ging nog wel eens, dat liep nog wel eens uit de hand uh, in eerdere tijden. Ja. Ja, dan werden nog wel eens uh, de boel boelwetten gesloopt. En uh, toen, ja. nou, je weet het, het waren ja, raarige feesten. Ja. Dus die kregen nooit... Ik heb echt... van een imago. Ja, over. ja, dus die... die ja, op, uh, ik heb wel gelezen dat is uh, trok met een feministische SM-act volle zaak. Ja, in het begin. Ja. Ja, ja. Dat zie je ook een beetje aan die foto binnenin. Ja, ja. Ja. Heel apart. Zeg. Ja, en die hadden dus uh, Jackie als bassist en die speelde op twee snaren. Vandaar dat ze, als ik ze tegenkwam, dat ze altijd zeiden, ja, niet bij ons bass komen. <laughs> want, die, want die drummer moest eigenlijk alles doen en die gitarist. Ja, met Lane, Lane Barbier, trouwens ook een vrij bekende muzikant. Uh. Lane Barbier. Ja, ja.